Acht uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Paus Benedictus heeft gisteravond in de Sint-Pieter in Rome de kerstmis opgedragen. Benedictus sprak zijn afkeuring uit over de toenemende commercialisering van het kerstfeest. Hij riep de gelovigen op om door de oppervlakkigheid en de glitter heen te kijken... en de ware betekenis van kerstmis te ontdekken. Vandaag zal de paus op het Sint-Pietersplein de traditionele zegen Urbi et Orbi uitspreken, in 60 talen. Zeker honderdduizend mensen hebben kerstvieringen bijgewoond in Bethlehem... de plaats waar volgens de Bijbel Jezus is geboren. Ondanks het slechte weer in Bethlehem is de opkomst in meer dan tien jaar niet zo hoog geweest. Ook duizenden Palestijnen die in het gebied wonen zijn naar de vieringen gegaan. De actiegroep Sea Shepherd zet een onbemand vliegtuigje in... om de Japanse walvisvloot in de gaten te houden. Gisteren maakte Sea Shepherd bekend dat de drone de walvisjagers heeft gevonden... op 1600 kilometer ten noorden van Antarctica...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 is de roodborst. Het snappende getik in de bosjes, af en toe een roep van een boomtak... en regelmatig een optreden pikkend in een vetbol of hippend door je tuin. Adrie de Groot, de natuurvorser en fotograaf die mij en vele anderen... Via een abonnement op zijn vogeldagboek.nl. Dagelijks verrast met de meest waanzinnige foto's en waarnemingen. Ik kan zijn nieuwsbrief van harte aanbevelen. Vraagt zich af waarom je op kerst- en nieuwjaarskaarten toch zo vaak een borst ziet. Parmantig in de sneeuw gezeten, een beetje opgepropt... een warme rode borst vooruit. Waarom geen mantelmeel of een merel of een kou... die je nu ook veelvuldig rond ziet vergroeten? Eén volksverhaal dat Adrie tegenkwam, is dat van de roodborst... die vol medelijden een doorn uit het voorhoofd van Jezus trok... en daarbij een rode, bebloede borst opliep. Sindsdien zou de roodborst symbool zijn van troost, hoop en voorspoed... en dus regelmatig opduiken op kerst- en nieuwjaarsboodschappen. En een andere mogelijke link is het feit dat de postbodes in het Engeland van de 19e eeuw Robins genoemd werden: roodborsten vanwege hun rode uniform. En laat, nu, laat het nu net in die Victoriaanse tijdperk zijn... dat de traditie van de kerstkaart is begonnen. Zo zouden, volgens Adrie, de roodborsten op de kerstkaart terechtgekomen kunnen zijn. Ja, dat dus. En op internet kwamen we nog een andere bijzondere roodborstweetje tegen. heeft weinig met kerst te maken, maar is wel heel erg opmerkelijk. Het feit dat de roodborst s'morgens vaak vroeg te horen is... vroeger dan andere vogels... heeft te maken met de grootte van zijn ogen. Hoe groter de ogen van een zangvogel hoe vroeger die begint met zingen. Hierdoor vangt hij dus meer licht op, dus niet door het zingen, maar door die grote ogen... en krijgen de hersenen eerder de prikkels die nodig zijn om te gaan zingen. En vroeg zingen is voor een vogel met kleine ogen gevaarlijk... omdat vijanden hem wel, maar hij de vijanden niet ziet. Tot zover de roodborstberichten. deze eerste kerstdag, na een week series request... waarbij een indrukwekkende 8,6 miljoen werd opgehaald... nu even de zinnen verzetten met twee uur natuur en milieu. Maar wel in stijl met het kerstbomenbos van de Rotterdamse bomenridders... de rendieren van Dick Mol en uh, de gespannen verhouding tussen vogels en vuurwerk. Wij zijn Ho, ho, ho Menno Bentveld en Janine Abring. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. Het tweede deel, Allegro uit het kerstconcerto in G Klein, open 6, nummer 8 van de Italiaanse componist Arcangelo Corelli. De Natuurkalender, de Eerstelingen van deze week. En ja, nou, ook op eerste kerstdag mag je natuurlijk niet ontbreken. Onze vaste rubriek, de Fenolijn. Bel vooral uw meldingen door 035 671 338. Hier een kleine samenvatting van die meldingen op ons antwoordapparaat. U spreekt met Hanneke Bronkhorst uit Putten... En ik zit hier nu voor de derde morgen te luisteren naar de prachtige vroege voorjaarszang van de Merel. Al een uur lang zit hij te zingen. Goedemorgen, met Dick Silksma uit Hilversum spreek je. In mijn vijver zie ik een dotterbloem bloeien. En bij de buren staat nog steeds een stokroos in volle bloei. Mijn naam is Monique Bayeux en ik woon in Amstelveen. Ik liep te wandelen in een van de prachtige parkjes, het Jacques P. Teysse-park hier in Amstelveen. En wat schetst mijn verbazing, zelfs een sneeuwklokje was al waar te nemen. Even later een koekoeksbloem en de sleutelbloemen, die waren bijna niet meer te tellen. Ik weet niet meer hoe ik het heb. Goedemorgen, Jeanette Essink uit Koekongen. Ik was eersteling deze week, dat wil zeggen, eerstelingen, een paardje grote zaagbekken. Prachtige vogels, prachtige eenden. Ik spreek je met Henk Klerks uit Eindhoven. Ik heb vanmiddag de eerste hier Sinte en de Narcissen boven de grond zien komen. In de knop. Het wordt lente. Bed van het Hof in Oosterbeek. Gisterochtend, de zon kwam net door hoorde ik in het Oosterbeekse buitengebied... de enthousiaste roffel van de grote bonte specht. Wel een paar minuten lang. Dat geeft weer hoop. Goedemorgen met Kari Mout uit Babberich. En bij ons in het gras staat een uitgebloeide paardenbloem vol met pluizen. Ze dus ik ga hem uitblazen en een wens doen. Met Marjoleen Boekhoven, de dieren. Gistermorgen zat boven in onze appelboom een pimpelmees te zingen, in plaats van de pinda's op het muurtje op te eten. Dit is Loes Meijer uit Leiden en het is half zeven s morgens. En hier midden in de stad, voor het raam in de boom, zit de zanglijster te vlieren, fluiten en te tetteren alsof het lente is. Misschien horen jullie hem. Nu moet de winter nog beginnen. Goedemorgen. Nu moet de winter nog beginnen. Die is nee. toch al begonnen? Ah, ja, maar echt, de stevige winter moet nog beginnen. Ja, nee, dat is en dan goed. gaan we het meemaken. Blijft u bellen met 035 671 338. In het gebied rond Weert in Noord-Limburg is de zoogdiervereniging deze week begonnen met het vangen van pallaseekhoorns. Het zijn uitheemse dieren waarvan er, een paar, uh, waarvan er een jaar of tien geleden een paar ontsnapt zijn uit een dierenhandel. Inmiddels leven er tussen de 50 en 100 in het wild. Nou, allemaal leuk en gezellig zou je denken, maar in nabijgelegen woonwijken veroorzaken ze schade aan de huizen. En ze verdringen ook onze eigen inheemse soort, de rode eekhoorn. Henny Radstaak is aan de rand van het dorp El... met Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging... op jacht naar de Pallas Eekhoorns. Ze hebben wel een aardig camouflage -cubber. Ze zijn grijs of bruin? Ja, de meeste mensen hebben het over grijs. Maar als je heel goed kunt kijken, veel licht... dan zie je dat ze heel mooi ja, bronsgroen-bruin gekleurd zijn. Met een prachtige oranje-rode buik. En dan een grijzige staart die uitloopt in een... Kijk, daar zit er een. Die, die dikke boom. Oh, kijk, ja, daar zit hij, ja. Net op die tak, die onderste ja. tak. Er zit daar, de eten van de Essenzade. Maar die staart die loopt dus uit in een lichte punt. Die laat hij nu nog niet zien. Nee, hij zit achter de stam van ja. ons uit bekeken. We kunnen nu alleen de kop en het lijf zien. Ja, donker donkerbruin inderdaad, zo aan de zijkant. Ja. Nou, ja, daar gaat hij. Joep. Nee, hij gaat gewoon achter de stam zitten. <laughs> aan de andere kant. Typisch ekel, hè? Dat is altijd. <laughs> <Ja>. <laughs> Kijk, daar gaat hij omhoog. Ja, dan zag je die staart, hè? Ja, zag je die buik ook? Heel mooi rood. Ja, ja het zijn hele mooie beesten. Dat is, ja. dat, dat is het probleem niet. <laughs> ja, je zou toch niet zeggen dat dat een, een, een, ja, een agressief beestje is? Hè? Dan, uh, qua schade en het... Ja. ja, agressief kun je het ook niet noemen. Hè? Maar ja, ja, hij knaagt gewoon lekker. Ups, daar gaat hij. Je hoger daar. Ja, dan springt hij naar een andere, andere boom. Hazelaars. Ja. Hij gaat richting de, de huizen. Want daar kan hij natuurlijk heel veel voedsel vinden. Al die mensen die vogels voeren, ja, ja, daar, daar profiteren is echt... ze enorm van. Ja. Dus, uh, ja. Rijd je pinda zo snel weg? Uh, ja, zeker, ja. Vet dat, uh, daar kunnen ze ook wel uh, goed mee overweg. Joep. Hij springt echt van, van, van hazelaar naar hazelaar ja. daar. Ja, ja, ja. ja, dat is het leuke van eco. Ze kunnen ontzettend goed springen. Hè? Ja. Maar goed, dan worden ze dus gevangen. We gaan even naar een uh, kooien toe. Ja, we gaan even de bebouwde kom in. Ze worden levend gevangen. En dan? Uh, ze gaan dan naar een opvangcentrum waar ze gesteriliseerd worden. En vervolgens gaan ze naar verschillende centra uh, in binnen- en buitenland. Maar ze kunnen zich dan niet meer voortplanten. Nee. Het heeft ook wel een duidelijke reden hoor dat ze gesteriliseerd uh, worden. Want um, deze soort zal uh, in de loop van volgend jaar verboden worden om te houden. En daar zijn wij als Zodiervereniging natuurlijk erg blij mee. Want uh, ja, de praktijk leert gewoon dat als je dieren houdt... De kans heel erg groot is dat ze een keer ontsnappen. En uh, als ze zich dan weer vestigen, dan heb je weer het probleem... dat ze, dat ze weer een bedreiging zijn voor je inheemse eekhoorn. Het ja, zijn inderdaad mooie dieren. Prostig. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, Dat is ook het gevaar. Hè? Mensen vinden dat heel aantrekkelijk en dan krijg je soms van die impuls aankopen. Van, oh Dat willen we hebben, dat is een keer weer anders dan een cavia. Maar ik zou toch graag mensen willen adviseren om dat gewoon niet te doen. Koop geen uh, rare beesten waar je... Ja, zo'n eekon in een kooi ook, dat is ook helemaal niks, toch? Dan moet je echt heel veel ruimte hebben, uh, wil je dat goed kunnen doen. En afgesloten ruimte ook. Ja, dat ook nog, ja. Want als ze ontsnappen, dan krijg je dat soort problemen weer. Ja. Dus houd het gewoon bij een uh, gezellige cavia of een hond of een kat. En uh, ja. niet van die rare fratsen. Ja, want nu zitten jullie een beetje met de, met de gebakken peren. Want zorg nou maar eens dat die, die 50 of honderd uh, pallasekenkorns nu weg worden gevangen. Want ja. het is net begonnen? Het is net begonnen, ja. Um... Hebben jullie al gevangen eigenlijk, of niet? Ja, ik heb vanochtend gehoord dat onze eigen vangploegen... die hebben inmiddels deze ochtend de eerste gevangen. Kun je ze allemaal wegvangen, uiteindelijk? Het is wel de bedoeling. Ja. ja. En we hopen dat het in twee tot drie jaar uh, lukt. Ja. Nou, we kunnen hier wel even op de oprit uh, kijken. Dan kunnen we bij die mensen in de tuin kijken. En dan zie je dat daar wat uh, vallen staan. Ze ja. kunnen niet dichtbij komen. De mensen zijn hier thuis en het hek zit dicht. Ja. Kijk, hier, je dan staat. hier op de schutting ja. dan zie je een inloopval uh, staan. Ja, ja. Dus daar worden ze gewoon levend gevangen. Er zit nu een appel in, zie ik. Het is een, uh, ja, een open, open kooi met gaas. En ja. uh, zodra daar wat inkomt, dan uh, klapt de deurtje dicht. Ja, het is, is, aan twee kanten is een opening. Het is een soort pijp, een open pijp van gaas. In het midden is, zit wat voedsel. En er zit ook uh, de trekker. Als ze daar aankomen, dan slaan aan de buitenkanten de deurtjes dicht. En dan kan die niet meer weg. Deze mensen die hebben wat schade aan het huis. Er zit een ruim een vuistdik gat ja. in de daklijst. En zo komen ze onder de dak... De bewoner heeft daar nu wat gaas omheen ja. gespannen. Ja, zodat ze er toch niet onder kunnen. De praktijk leert dat, uh, dat ze behoorlijk uh, veel kapot knagen. Dus dat uh, is wel verstandig dat ze dit even doen. Kijk, daar is de man met, uh, met de vankooien. Hallo. <laughs> ja, Moet ja. ik even wat uh, overnemen? Uh, heb je wat meer arm... Uh... Ja, ben ik ondertussen wel gewend. <laughs> ja. Hoeveel heb je er nou? Vijf? Totaal. Ja. ja, dit zijn vijf ballen. Eens kijken, veel maar, want nu hebben we er even eentje in de hand. Ja. Zo'n uh, vankooi. Nou, je doet die klep omhoog en dan gaat de dan gaat deksel omhoog. Als die niet gezekerd is. Zit er in het midden zit er zo'n uh, ja, platformtje. En, uh, ja. en daar boven hangen twee walnoten. Ja, En dat moeten het doen, hè, die walnoten. Nou, De klepjes aan allebei de kanten open. Kijk, nou staat hij op Oké. Okay. Nou, nu ben ik in Eekhoorn. Pas op, hè. Vlop, flop, flop, flop, flop. Flop. Je hand erin en knal. Ja. En dan is het vast. Ja. zo weet het. Hoeveel van deze kooien komen er nou hier? Uh, nou, dat staat al. Maar in totaal zullen de, over het hele gebied 170 kooien komen te staan. Ja, we proberen echt zo in een uh, intensieve actie... zo snel mogelijk, zoveel mogelijk dieren weg te vangen... zodat we van het voorjaar ook uh, gewoon minder jongen zullen hebben in het wild. En jullie inspecteren elke dag? Twee keer per dag. Twee keer? Ja, omdat ze dus uh, s ochtends hebben ze een activiteitenpiek... En uh, smiddags ook. Dus aan het eind van de ochtend worden alle vallen gecontroleerd. En uh, zo tegen de schemering weer. En dat voorkomt dat ze dan ook te lang in een kooi zitten als het koud is of, of rot weer. Die We zitten weer vast. Zo. En dan dat palletje op scherp. Precies. Mooi. Ik is toch niet een klein beetje jammer om die mooie prachtige pallasecoën weg te vangen? Het is wel een dubbel gevoel, maar het is beter voor later. <laughs> ze blijven wel in leven verder? Het project is zo ingericht dat de dieren allemaal blijven leven. Dus... Tot zijn natuurlijke doodsterven? Ja, precies. In gevangenschap dan? Ja ja, ja, ja, ja. Daar kan ik in ieder geval wel vrede mee hebben. Want uh, daar zijn de rode eekhoorns in ieder geval duidelijk mee geholpen. De mensen die overlast hebben van de pallasecoëns, uh, die zijn er ook mee geholpen. Dus dat is mooi. Dus wie weet dat er over een paar jaar hier gewoon weer de rode ikon rondhupt. Dat zou mooi zijn. Daar doen we het voor, hè? Daar doen we het voor, ja. Het lied zonder woorden, oftewel Lied ohne woorden. Opus 102 aan groot. Voor piano van Felix Mendelssohn Bartoli was dit. Wat vindt u het mooiste geluid van Nederland? Er wordt al druk gestemd op onze natuurgeluidenverkiezing: branding, weidevogels, beurlende herten, kwakende kikkers, snor op. Begin februari komt dan onze bijzondere vroege vogels special... over die mooiste geluiden uit de natuur. En het is aan u om de volgorde te bepalen. Wat wordt de top 40? Elke week speciale aandacht voor één van de genomineerde geluiden. En dan vragen we een geluidenjager of geluidliefhebber... om te vertellen over zijn meest bijzondere natuuropname. En ook vanochtend hebben wij een geluidenliefhebber hier uh, in de studio. Ik wou zeggen, in het kapitol. Geen, Geen jager, wel nee. een liefhebber. Joost Huizing, die als vroege vogelsverslaggever zelf werd geraakt... door een mooi natuurgeluid. Ja, en dat uh, geraakt zou je zelfs heel letterlijk kunnen nemen, bijna. Want mijn geluid betreft een heel bijzonder onweer. Het was vijf jaar geleden, in uh, 2006. Zomers om vijf uur s ochtends... In de Oostvadersplassen was net het allereerste zeearendjong geboren... en was ook net uitgevlogen. En toen ging ik samen met uh, Frank de Rode van Staatsbosbeheer... het verlaten nest en de observatieketen bezoeken. Het was vlak voor zonsopgang, maar in plaats van lichter werd het steeds donkerder. Er kwam een inktzwarte lucht aan en om ons heen zag je overal bliksemflitsen. En toen kwam uiteindelijk de hoosbui en we zijn de in moeten vluchten... Die keet was over een zo lek als een mandje, dus we bleven niet droog... maar we waren wel beschut tegen de bliksem. De bui hing pal boven ons. En in die open vlakte van de Oostvaardersplassen is dat toch echt beangstigend. Want je voelt je daar echt in een soort oerig En toen zag en hoorde ik en voelde ik de hevigste bliksem uit mijn leven. Want de klap en de flits die kwamen precies tegelijk. Dus het moest echt pal boven ons Het boven je hoofd. Je zat er middenin. Uh, ik voelde toen die keten die stond op zijn wielen, die voelde je bewegen. En ik vrees dat mijn haren recht overeind stonden. Oh, dat is normaal nooit zo. Nee, nee, nee Meestal heel glad naar achteren. Hè? En dat knetterde. Die, die, die, en je voelde het nog na nou, secondenlang doorknetteren. En zo klonk dat ongeveer op de band. <applaus> Close. Dat is heel dichtbij. Ja. Nou, geen zeearen te zien, maar een bijzondere ervaring hier. Zo'n onweer, ochtends vroeg, net licht. Het regent nog wel een beetje, maar we kunnen nou wel buiten gaan kijken. En de telescoop uitzetten, want... daar in de verte zit wel iets. Het moet een roofvogel zijn. Dat denk ik tenminste. Als je er doorheen kijkt, zie je Anna. Ja. In een boom. Maar waar zie jij nou meteen aan dat het Anna is? Ik kan het aan de staart zien. Hij heeft een zwart randje aan de, aan de onderkant. Het is nog niet helemaal het volwassen kleed. Om er gewoon uh, te wachten. Tot het droog is waarschijnlijk. Dat denk ik ook. En er gevlogen kan worden. Uh, Joost, ben je dan niet bang als even met zoveel apparatuur... dat het ook nog in de... In je apparatuur slaat of in de bedrading of in de. Nou, ik heb, ik heb me wel eens de... laten vertellen dat je ook in een auto en in zo'n zo'n op wielen vrij, vrij safe zit. Want die wielen van rubber, die houden het tegen, maar. Uh... Ik ben nooit bang geweest voor onweer. Ik heb er wel heilig ontzag voor. En dat is nog wat erger geworden. Ja. Oergeluid uit, uit oernatuur daar natuurlijk ook. Um, dat is maar één van de ruim 60 geluiden... waarop u kunt stemmen voor de natuurgeluiden top 40. Vroegevogels.vara.nl En Joost, bedankt voor het spannende verhaal. De Siciliano van de Duitse componist Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Richard Galliano. Tot zo. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere niet-rokers van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar rookvrijpolis.nl. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Het is, uh, even kijken, waar is die klok hier? Ja, we zitten nu in de studio en niet in het kapitool. Dus dat is een beetje wennen, een beetje rondkijken. Hier is de klok. Oh, daar is de klok, ja. Ah, het is bijna oh, nee, twee daar. minuten. <laughs> Eén minuut, bijna twee minuten over half negen. Ja, inmiddels wel. ook doorgaan. <laughs> het is inmiddels acht minuten over. Nee. Het is, het loopt tegen tien. Tijd voor de column. Een bijzondere column vandaag. Hij is namelijk niet geschreven en wordt zodoende ook niet voorgedragen. En de column vandaag is van de hand van. Maarten van Rossem. Maarten van Rossem, historicus, publicist, Amerika-deskundige en televisiepersoonlijkheid, stond vrijdag zowaar in de grote zaal van het De Lamar Theater in Amsterdam. voor de laatste van een reeks oudejaarsconferences. Ook daar draaide hij zijn hand dus niet voor om. Vandaag verzorgt hij gewoon een column. Hoewel, gewoon. Maarten neemt waar, denkt, zet zich, schrijft geen woord, leest ook niks voor, maar begint gewoon te declameren. Hier is Maarten van Rossum. Wolven, dat is voor ons eigenlijk een soort sprookjesdier. wat, wat alleen voorkomt in het verhaal van Roodkapje. en in de immense, duistere bossen die ooit in Europa stonden, maar die wel even lang geleden. Haven omgehakt, maar het wonderlijke is: er zijn massa's wolven in Europa. Want die wolven hebben zich geweldig voortgeplant. In landen als Wit-Rusland en het oostelijke deel van Polen, wat natuurlijk in feite een immense wildernis is. En nu is het gekke van de zaak: zolang het ijzeren gordijn er was, konden die wolven, die zich zeer bekwaam voortplanten daar die konden niet naar het Westen komen. Want het IJzeren Gordijn was een niet te nemen hindernis... met velden en een enorme afrastering en gaan zo maar door. Maar sinds 1990 bestaat het IJzeren Gordijn niet meer. En zo zijn die wolven op drift geraakt. Die zijn weer eens gaan kijken en weg was het IJzeren Gordijn. En ik herinner mij dat al een jaar of twee geleden... Eh, in Hannover, niet zo heel ver van de Nederlandse grens... al de eerste meestal een soort van wolvenverkenners werden. Dat zijn jonge mannetjes die, die, die zijn gaan zwerven en die werden daar gesignaleerd. Eh, niemand heeft er toen enige aandacht aan besteed, behalve, dat moet gezegd worden, twee kamerleden van het CDA die zich bijzondere zorgen maakten over de Nederlandse lammetjes en geiten en voorstelden, omdat die Duitsers te lamzakker waren om er iets aan te doen dat Nederlandse jagers, ongetwijfeld leden van het CDA... zouden die wolven vast in Hannover gaan doodschieten. Ik heb er verder daarna nooit meer iets over gehoord. Maar een paar maanden geleden was er ineens een bericht... plus foto, ook in de kwaliteitskram, dus het moet waar zijn. En daarop zag je een dier wat volgens het onderschrift... een jonge mannelijke wolf was, gefotografeerd bij duiven. Hij keek enorm verbaasd. Waarschijnlijk vroeg de kolder van... beschikt u wel over een tijdelijke verblijfsvergunning? Zo, zo keek die wolf een beetje dat hij denkt, wat zullen we nou beleven? En toen ik dat gelezen had, dacht ik... als we nou die ecologische hoofdstructuur toch maar voltooien... ondanks de heer Bleker... Eh, zou het dan niet een geweldig idee zijn... dat wie die wolven als het ware doorleiden naar de Oostvadersplassen. Want dan kunnen ze daar zorgen voor een prachtig, natuurlijk evenwicht. Ik las net vandaag toevallig een stuk in de krant... dat de nieuwe wolvenpopulatie in het Yellowstone Park in de Verenigde Staten... groep die, ik geloof, zo, zo iets onder de honderd of zo is dat ongeveer... die hebben daar gezorgd voor hele gunstige milieueffecten. Dus er was een veel te grote populatie, elanden... en er waren te veel coyotes... en al die problemen zijn eigenlijk opgelost door die groep wolven... Dus wat wij moeten bevorderen is een, een, een redelijke wolvenpopulatie in de Oostvaardersplassen. En wat mij betreft mogen ze doorgeleid worden via de ecologische hoofdstructuur naar de Hoge Veluwe. Ik wil daar best eens op zo'n novembermiddag een wandeling maken. en Dat je nog zo'n streeplicht aan de horizon hebt en dat je dan heel in de verte... hoor je die wolven huilen aan de bosrand. Zo, nou, ik weet niet, ik ik ook een beetje aan huil denken, maar... De Wolf heb ik eigenlijk niet precies paraat, maar ook Wolf op de Hoge Veluwe. Ik ben er een warm voorstander van. uit het divertissement nummer 4 in Beschoot... van de Spaanse componist Vicente Martín y Soler. De Oviostoma polyporicola Of Poliporicola, poripo, hoe je de klem er ook maar wil leggen. Dit is een heel lange naam voor een piepklein zwammetje... van nog geen millimeter groot. Maar het is wel een nieuwe soort voor ons land. Paddenstoelenkenner Menno Boomsluiter ontdekte hem onlangs in een bos bij Gortel. Bij toeval, want hoe vind je zoiets kleins? Nou, op een wit kaaszwammetje, want daar groeit hij op. Maar dan moet je wel heel goed kijken. Jeanette Paramoor neemt de proef op de som en gaat met Menno Boomsluiter op zoek in hetzelfde bos. Ik vind het heel toepasselijk weer. Ja, dat is het zeker. Het is een beetje zwammig weer, hè, niet? De mot regent, alles is kletsnat. Ja. En we zijn op zoek naar een heel klein paddenstoeltje, Ja, wel een heel kleintje, We praten over een paddenstoeltje wat net een millimeter of iets daar overheen is. En die heb jij gevonden? Ja, die heb ik gevonden, ja. Toevallig. Ja. Want daar struikel je niet over. Ik doe dus uh, een beetje paddenstoelonderzoek in de gemeente Epe. En ik probeer voor elk kilometerhok zoveel mogelijk soorten te vinden... en die op een lijst te zetten. En tijdens dat maken van die lijst kwam ik... Hier, in dit bos, dit is een naaldbos, kwam ik een, uh, een kaasvorm tegen. Een bittere kaaswam die groeit op naaldhout. En uh, ja, tot mijn verbazing zaten er allemaal zwarte pukkeltjes op. En die heb werd meegenomen. En na veel geploeter en uh, contacten met andere uh, paddenstoelendeskundigen, ben ik erachter gekomen dat er een nieuwe soort was voor Nederland. En het leuke is dat enkele dagen later... vond ik in een kilometerhok wat er uh, tegenaan lag, vond ik er weer een. Dus nu is het natuurlijk de vraag van hoe zeldzaam is dit ding eigenlijk? Of uh, kijken we niet goed? Dat kan natuurlijk ook. Dus meteen een oproep hè, aan de luisteraars van uh, gaat het bos in en, en vindt hem ook. Zo moeilijk is het niet. Nou ja, een millimeter. Ja, goed. mee meenemen en witte zwammetjes zoeken. Of kijken in ieder geval naar die kaaszwam. Ja, een witte klepte kaaszwam, daar ja. staat hij op. Nou, we gaan gewoon kijken hier. Oké, okay. gaan we hier de. Ja, gaan we hier borstjes in. Kijk uit, hè? Ja, wacht ja, even. Is wat is de... Dit is een, uh, een bittere kaas van. Want... Ja. ja. Ik zie wel één zwart puntje, ja. Menno. Ja. Je hebt hem uh, gezien? Ja, hè? Hè? ja, bij jou thuis. Hoe weet eens ja. hoe die eruit ziet. Oh, mo moet ik nou gaan kijken of zo? Natuurlijk. Ja, nou, dat vind ik wel een. Uh... Nou, volgens mij niet. Nee, hè? Want wat ik bij jou heb gezien, dat waren. Wel van die donkere bolletjes, maar met stekeltjes. Ja. En die heeft deze niet. Nee hoor, ik zie helemaal niks. Hé? He? Jammer, hè? <laughs> ja. Maar ja, hoe groot is de kans, hè? Want hij is natuurlijk nog maar net ontdekt. Hij uh, kwam helemaal niet in Nederland voor. Hè? Nee, uh, tot nu toe is hij niet in Nederland gevonden. Nee. Maar binnen twee weken hebben we hem wel van drie verschillende vindplaatsen. Ja. En uh, dat is vaak zo. Als je een beetje een zoekbeeld hebt van hoe het ding eruit ziet... en waar hij thuis hoort... Mm -hmm. Dan, dan is het ook veel gemakkelijker om hem om, om op een andere plek te vinden. Maar heeft dus een van nodig om te kunnen overleven? Ja, maar of het nou een parasiet is, uh, weet ik niet. Nee. Dat, dat heb ik nog niet uit de literatuur kunnen opduiken. Ja, maar het is geen nieuwe soort voor de wetenschap, dus er is toch nee. wel iets over bekend. Ja, kijk, en, uh, op een gegeven moment geven ze zo'n ding een naam, maar dan ben je nog niet klaar natuurlijk. Wacht even, die tak hier. Ah, toch oude. een nieuwe soort, hè? Nou, ja, dan mag je op mijn naam. Maar goed, uh -huh. het duurt vaak een hele tijd, zeker als zoiets uh, weinig gevonden wordt... voordat je een beetje inzicht hebt in wat de plaats van zo'n paddenstoeltje is... In het, in het hele gebeuren hier, in het hele bosgebeuren. Ja. Ik heb iets in, in de Duitse literatuur gevonden, maar die, die gaven ook niet veel. Hmm. Dat is hem weer, hè? Is dat hem weer? Ja, dat is wel de soort. Ja. Heel mooi wit. Hij is nog heel mooi aan het groeien. Maar waar zijn de zwarte stipjes? Waar zijn de zwarte stipjes? Kijk, ik zie daar... toch wat zwarte puntjes waarvan ik zeg van... nou, dat wil ik beter bekijken. Dat, uh, het zijn het... echt zandkorreltjes zo ja, klein. Maar eigenlijk kijken we over het algemeen... maar naar paddenstoeltjes tot een millimeter. Maar goed. Als ze goed zichtbaar zijn... dan willen we ook wel kleiner kijken. <laughs> en... <laughs> want we vinden ook graag een nieuwe soort. Maar... Ja. Nee, volgens mij zijn het beestjes. Ik zie helemaal geen... Niet zo'n toetje eraan. Dan heb je ja. er wel prachtige foto's van gemaakt, hè? Van ja. die nieuwe soort. Ja. En dan zie je dus dat het bolletjes zijn met sprietjes. Ja. ja. Waar zijn die sprietjes voor? Nou, die sprietjes zijn ervoor om de, om de sporen van binnenuit het bolletje... naar buiten te laten komen. Mm -hmm. En waarom die tuutjes dan zo lang zijn bij deze soort, dat, dat, dat, dat weet ik zo niet. Maar dat kan je ook duidelijk zien. Als je ze een beetje opkweekt, dan zie je dat er kleine druppeltjes aan die tuutjes komen. Wat was het ook weer? Polypolycola of Oviostoma? Oviostoma, dat is de geslachtsnaam. Hoe lang is het te zien? Een paar nee, weken? Ik heb geen idee. Dat weet je ook al niet. Hè? Ik weet helemaal niks van het ding. Erg is dat hè? Ja. Maar dat, heb je met, dat is inherent aan een nieuwe soort. Daar valt er dus nog van alles aan te ontdekken. Waar kan je hem wel vinden, waar kan je hem niet vinden? Groet hij nou alleen dat die bittere kaaswammen, ook ook andere kaaswammen? Maar nou, ik weet het al, jij bent hier de komende tijd voorlopig nog heel vaak te vinden. Ik ben hier nog wel te vinden, ja. Van de bohemse componist Leopold Kozeloeg uh, hoorden we het menuet uit de symfonie in groot uitgevoerd door de London Mozart Players. Het provinciaal natuurplan van staatssecretaris Henk Bleker is weer terug op de tekentafel. Nadat Groningen en Noord-Brabant vorige week al nee zeiden... stemden woensdag ook Friesland en Drenthe tegen. Drentse gedeputeerde Rijn maar goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Nou, de Tweede Kamer die gaat uh, het akkoord toch uitvoeren... Hè? hoewel vijf provincies niet hebben ingestemd. Wat vindt u ervan? Uh, nou, ik heb uh, onaangenaam verrast gehoord... Van, uh, dat de Tweede Kamer deze motie uh, zo strak aangenomen uh, heeft... Ik had zelf verwacht dat de Tweede Kamer eerst uh, haar oordeel zou vellen over het natuurakkoord. En daarna ook de ruimte zou geven aan de democratische besluitvorming uh, op provinciaal niveau. En ik vind ook dat uh, ons land zo in elkaar moet zitten... dat je de ruimte aan de verschillende democratieën in Nederland geeft. Ja, dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk. Alleen gaan we nu misschien een kant op die we niet allemaal willen. In ieder geval u en ik niet, zeg maar. Maar u bent als mede-onderhandelaar wel verantwoordelijk hè, voor dit uh, natuurakkoord. En toch... Adviseert u ook in uw eigen provincie om het te verwerpen? Hoe kan dat zo? Uh, op het moment dat het kabinet zegt: in 2010 is er 600 miljoen aan budget aanwezig, en in 2014 willen we dat teruggebracht hebben tot, uh, tot 100 miljoen, dan is dat een hele klus om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En als dan de maar provincie... tot zover was u het er nog mee eens? Ja, nee, ik was het niet eens met de bezuiniging van, uh, van die 500 miljoen. Maar dan blijft er 100 miljoen over. En daar zijn met de provincies afspraken over gemaakt... van wat je met die 100 miljoen zou kunnen doen wat wij daar als provincies ook bij willen leggen om er nog meer mee, uh, mee te doen. Maar dan verwacht ik ook van uh, het kabinet dat zij helder uitstralen... Uh, dat er uh, 500 miljoen bezuinigd wordt waar het kabinet zijn verantwoordelijkheid voor uh, neemt... en dat de provincies de verantwoordelijkheid nemen om met die 100 miljoen goede dingen te doen. Ja, U hebt maar... het idee dat nu alle ellende ook een beetje op uw bordje wordt geschoven? Nou, ik zag in de afgelopen drie maanden dat bleker steeds dat natuurakkoord uh, zo breed uit uh, ging leggen. Dat ik het idee had van. Maar dat herkende ik niet. Van kennelijk heeft hij door 100 miljoen te bieden... een uh, soort al riskverzekering afgesloten met de provincies... dat alle problemen die het Rijk tegenkomt op het gebied van natuur... dat die automatisch door de provincies opgelost uh, worden. Ja. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Want uh, dan hadden de provincies in principe een budget moeten hebben... van pak en beet een heelheid in die richting van die oude 600 miljoen. Dat gaat niet lukken. U verwijt bleek er ook gedraai en geschuif. Hè? Kunt u daar nog een ander voorbeeld van geven? Nou, uh, wij hadden in het uh, afspraken gemaakt dat uh, uh, als het Rijk vindt... dat bijvoorbeeld nationale parken niet langer een rijksbelang zijn... dat hij dan uh, nationale parken niet in de schoenen gaat schuiven... dat de provincies dat wel oplossen. En ik zit bijvoorbeeld bij een algemeen overleg in de Tweede Kamer... en op dat moment uh, hoor ik uh, fris en fruitig dat op dat moment gezegd wordt van die nationale uh, parken... Uh, die, die zijn voortaan ook gedecentraliseerd naar de provincies toe. Ja. En ik wil best dat ze gedecentraliseerd worden naar de provincies toe... maar dan moet er ook geld bijgelegd worden. Ja, het is, deze... meneer Bleker verandert de spelregels een beetje tijdens de wedstrijd. Nou, en en zeg maar waar ik uh, en, en daar zit ik wel dubbel in. hoor. Van, uh, op een gegeven moment was ook aan de orde dat uh, in de Tweede Kamer... een vraag werd gesteld van, nou, wat doe je met schaapskuddes? Uh, wat doe je met... Uh, uh, uh, Echt een grensonderwerp. Ja, wat doe je met de rietsnijders in, uh, in de weerribben? En steeds zei Bleker van, ik ga niet heronderhandelen. Uh, ik wil dat dit natuurakkoord er ongeschonden doorkomt. Ja, maar in de en... weerribben krijgen ze opeens een flinke zak geld extra. Uh, precies. To, toen, toen, vlak voordat je dat in, uh, in je eigen staten uh, aan de orde stelt... dan zie je dat er uh, uh, in tegenstelling tot de afspraken die ik met uh, Bleker gemaakt uh, had dat de rietsnijders in de weerribben uh, 1 miljoen erbij uh, uh, krijgen... en dat er dus kennelijk, op het moment dat je een beetje dwars ligt of een beetje zeurt... dat er op dat moment een uh, miljoen op tafel gelegd kan worden. Ja, het is nou, niet en... zo dat u de, de rietsnijders die, die 1 miljoen niet gunt... maar het gaat erom dat er met twee maten wordt gemeten. Er wordt gezegd dat er wordt niet wordt onderhandeld en ondertussen gebeurt dat wel. Daar gaat het u om. Precies, maar je gaat niet vlak voordat er onderhandelingen afgerond worden uh, met de Staten... opeens zeggen, daar geef ik een cadeautje en daar niet. Dan breekt bij mij de klomp. Nou heeft een aantal provincies natuurlijk wel gewoon gezegd, we gaan akkoord uh, en een aantal niet. Zijn diegenen die niet akkoord zijn nou benadeeld, denkt u? Of worden die benadeeld? Uh, nou, ik heb in de afgelopen uh, weken een paar keer signalen gehoord van uh, het CDA-Kamerlid Ger Koopmans dat eh, provincies die eh, nee zeggen... Eh, in ieder geval min of meer in, op het strafbankje moeten gaan eh, zitten. En dat provincies die, die ja zeggen... dat die eh, in een goede positie gebracht eh, worden. Ja. Dat suggereert hij een aantal keren. En eh, dan gaat het met mijn democratische hart ook wat eh, kapot. Want ik vind dat eh, de overheden niet beloond mogen worden op het moment dat zij nadrukkelijk zeggen... wij stemmen in met het regeringsbeleid ja of nee. Ja, je heeft dat, de keuze een gege... en dan maakt hij de keuze en dan wordt hij erop afgestraft. Uh, ja, en, en je mag er best op afgestraft worden dat, uh, dat op een gegeven moment... Uh, uh, verbaal gezegd wordt van uh, dit had je niet mogen doen... want je moet toch vooral volgen wat Ger Koopmans graag uh, wil... maar je gaat op een gegeven moment niet de indruk wekken... dat uh, uh, overheden of mensen die in gelijke posities uh, zitten... Uh, in andere financiële uh, omstandigheden worden ja. gebracht. In die zin geldt gelijkheid voor, uh, voor iedereen. En ik ga ervan uit dat in een maatschappij waarbij vrijheid en democratie... ook belangrijk is, maar ook solidair zijn... dat je dat met elkaar niet wilt. En hoe nu verder? Uh, ik denk dat er een uh, ingewikkelde situatie uh, uh, ontstaan is. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat er bij mij... En eigenlijk bij alle provincies de bereidheid is en was om uh, uh, toch te zeggen van nou, wij nemen niet de verantwoordelijkheid voor de totale korting van uh, 500 miljoen op jaarbasis. Maar we willen wel degelijk dat de impasse voor de ontwikkeling van het landelijk gebied, inclusief de natuurgebieden, doorbroken wordt. Ja, maar meneer Bleker is een beetje de cowboy die eigenlijk gewoon lijkt te doen waar hij zelf zin in heeft. Heeft u nog wel vertrouwen in hem? Ik, ik ga ervan uit dat, uh, uh, dat, dat iedereen in uh, de kerstperiode... dat geldt voor de tegenstemmers uh, in Provincieland en de voorstemmers... maar ook de leden van het kabinet... dat die in uh, de kerstperiode uh, ja, tot bezinning komen. U hoopt dat, dat meneer Bleeker onder de kerstboom tot inkeer komt? Uh, ja, en dat, uh, en dat wij toch geïnspireerd uh, in 2012... onze schouders onder het vitale platteland in Drenthe en in Nederland zetten. Nou, wij gaan dat met u hopen. Dank u wel voor dit gesprek. Ja, dank je. Rijn Miningsma, gedeputeerde van de provincie Drenthe. De Wals sentimentale opus 51 nummer 2 van Tchaikovsky door uh, Kyung Wachung chung en Philip Mol. We zijn zo terug met uh, rendieren en kerstbomen na 9 tot zo. MUZIEK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 De angst is voorbij, maar de revolutie is nog niet over. Beleef een Arabische kerst. Vanavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Deze kerstvakantie in de spoordeelwinkel van NS. De kerstlichtjes, kerstkraampjes, kerstversiering, kerstschaatsbaan... kerstreuzerad, kerstcarousel, kerstkolen, kerstetalages... kerstterrassen, kerstoptredens en natuurlijk...